Dat is veel. Hier. Ja, dat is veel. Tante zus heeft opgebeld. Ze zei dat jij vroeger, toen ze nog klein was, zo aardig voor haar was als ze het moeilijk had. Oh, nou, dat weet ik niet meer. Bij oom Jan kon je terecht voor een grapje, maar bij jou als je moeilijkheden zat. Ja, zulke dingen herinner je niet. Nee. Gek, die afscheiding op je pols. Hoe? Net of je met je handen in de zon hebt gezeten. Nee. Nee. Is er nog wat gebeurd in de wereld? Sam Kalde heeft met een voorzittershamer op een paal geslagen... en toen kwam er vuurwerk uit. Ja. Nee.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 te... te smal. Te klein? Nee. Niet... Niet... Niet te klein. Te smal. wat je wel stil? Dat... Dat was...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 Moet je niet uit dat taartje drinken? Nee. Zet, zet, zet, zet maar weg. Gaan we nu maar weg? Nee. Ik vind het pre prettig. Als jullie blijven. Dag, jongen. Dag.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 Maak je me dan wakker als het je spijt? Ik leg even mijn trui klaar. Hm. Je trui klaar? Stil dan maar. mij. Ga dan maar slapen. Waarom leg je je godsnaam... je trui klaar? Voor als de politie komt. De politie? Waar zou de politie komen? Als vader dood is. Ga dan maar slapen. De politie... Soms wel alsof je niet goed bij je hoofd bent. Wat wou je dan doen als de politie komt? En nacht toe natuurlijk. Midden in de nacht. Ja, waarom niet? Heel ja, wel. Als je vader dood is, kun je er toch niks meer aan doen? Nee. We gaan dan maar weer slapen. Nou is er nog niks aan de hand. Ja.